Jelle Visser met het NOS-journaal. Overheden, hulpdiensten en zorgorganisaties... waren vorig jaar onvoldoende voorbereid op de grote 112-storing. Dat concluderen de inspecties van het ministerie van Justitie en Veiligheid... gezondheidszorg en het agentschap Telekom in een rapport. Op 24 juni vorig jaar was het noodnummer 112 urenlang niet bereikbaar... door een fout in het roteringssysteem van KPN afspraken over noodnummer 112 tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en de veiligheidsregio's waren niet uitgewerkt. Een ander nummer om de hulpdiensten te bereiken was onbereikbaar en de communicatie naar de burger was chaotisch, zal dus het rapport. Medewerkers in de zorg krijgen een bonus van 1000 euro netto. Dat heeft minister De Jonge bekendgemaakt. De bonus is bedoeld voor verpleegkundigen, verzorgende en ondersteunend personeel, maar niet voor artsen. Het bedrag wordt in het najaar uitgekeerd en is om de zorgsector te bedanken voor de extra inspanningen tijdens de coronacrisis. De jongen denkt dat 800.000 mensen in aanmerking komen. Omwonenden van de Vion slachterij in Bokstoel gaan morgen demonstreren. Ze willen dat het bedrijf voorlopig dichtgaat vanwege coronabesmettingen.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 En dan het weer, het wordt opnieuw zonnig en warm, 28 tot 31 graden. Vanavond blijft het lang warm, morgen nog wat warmer dan vandaag... maar laat in de middag of morgenavond in het zuiden mogelijk... een voorstel, regen of onweersbui. En dan wordt het een... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. In cirkel Antwoord.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 We'll no, do my best to be intellectual, lover of art, teach me I'm dying to know Let's ride all night, let's make a thing of it, stop off in Vegas And put a ring on it, shut off the meter whenever you're ready to go It's no secret, love will mess you up En welkom bij weer een gloednieuwe uitzending van ZFM Lunchroom op deze 25 juni is het alweer. Bijna juli, dan mogen we alles weer uh, wat uh, de afgelopen maanden niet kon. Gisteravond in de persconferentie bekendgemaakt, zo hebben we het daar nog even kort over. Maar de uitzending is zeker niet compleet uh, zonder de muziek. Uh, die, zoals u van ons gewend bent, uh, uh, niet alleen van ons komt, maar zeker ook van u. Want de communicatie met de luisteraar, dat staat centraal in deze uitzending. En wat ook hartstikke leuk is, is dat we sinds vorige week, heb ik niet één sidekick, maar twee. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag, Jelmer. Ja, ja, goedemiddag. Lucie en Marja zijn ook weer gezellig uh, aangeschoven op deze zonnige donderdag. Uh, ja, en uh, wat we deze dag gaan doen uh, met de muziek, om uh, um daar even over te beginnen. Uh, we hebben de mensen gevraagd op Facebook om hun favoriete uh, liedje van een van mooie film die zij hebben gezien in te sturen. En dat is uh, massaal gedaan uh, uh, de, de gisteren, want gisteren heb ik het oproepje geplaatst. Uh, al meteen een boel reacties, dus de, die komen zeker voorbij in deze uitzending... Maar heb je nu op dit moment uh, nog een nummer die je te binnen schiet van... die wil ik wel eens horen op de Zandvoorts Radio, dat kan zeker. Stuur dan een appje naar 023-573-0393. Dat is als ook uh, ons telefoonnummer van de studio. Dus mocht u er een mooie boodschap bij hebben die u misschien wel op de radio wilt vertellen... dan kunt u ons ook altijd bellen op het nummer. Maar uh, Lucie, wij hebben natuurlijk ook uh, dit programma uh, genoeg uh, nieuws en uh, actualiteiten die we bespreken... En uh, ja, om meteen in de deur, uh, met in, de huis deur in huis te vallen. Ja, ja precies die. De politie uh, heeft uh, gisteravond uh, een persoon uh, aangehouden... met een bijzonder telefoonhoesje okay. op zak. Uh, in het hoesje zat namelijk geen telefoon, maar een neppistool. Okay. En omdat de persoon in kwestie met zijn hand in zijn achterzak... dreigend op de politie afstapte... voelden de agenten zich genoodzaakt zijn dienstwapen te trekken. Toen bleek dat het om een neppistool ging, is de man aangehouden en het nepvuurwapen is in beslag genomen. Dat is ook niet erg handig om dat te doen dan. Nee, uh, nee inderdaad. En we zien er ook een foto bij hè, in de Stanfordse Courant. Uh, net online gekomen. Je ziet dan, denk ik, dat diegene een neppistool aan zijn telefoonhoesje heeft geplakt. Ja. En dan zo in zijn broekzak heeft uh, gestopt. Ja, wat daar de logica of de gein van is, weet ik niet. Oh. <laughs> Nee, inderdaad. In ieder geval opmerkelijk. En uh, Dus uh, Zandvoort was... Uh, en daar heeft dus de politie ook het wapen voor moeten... Trekken. Ja. ja. Dus uh, dat is best heftig. Uh, het, in welke uh, straat was het ook alweer? Of waar was het? In Zandvoort, ergens. Okay, er staat dus geen... Dat, uh, dus uh, mocht u misschien uh, nu bij dit nieuwsbericht denken van... Er gebeurde bij mij iets verdachts uh, gisteravond. Dan, uh, wij, dan ging het om een neppistool. Dan ging het inderdaad om een neppistool... Uh, maar mocht u meer hebben gezien uh, t, uh, van misschien uh, dat daarvoor kan gebeurd zijn... dan uh, is, uh, is de politie altijd natuurlijk uh, gediend van uh, uw tips. Uh, so, zo is er ook weer uh, genoeg uh, andere dingen gebeurd. Maar dat komt uh, verderop in uh, deze uitzending uh, weer voorbij in andere nieuwsblokjes. We halen zo meteen even de persconferentie, de uitzending in tenminste. Even kort bespreken wat er allemaal weer kan volgende week vanaf 1 juli. Maar wat ik net al zei, deze uh, uitzending staat centraal van filmmuziek... en dan ook vooral uh, actrices en acteurs die uh, uh, bijvoorbeeld ook bij animatiefilms... karakters uh, uh, hebben ingesproken. En dit is zo'n voorbeeld, namelijk van uh, bij kinderen vooral bekend... Uh, de film Frozen en ook Frozen 2, de Engelse versie, uh, de originele versie ervan is het hoofdpersoon Elsa, ingesproken door Idina Menzel. Ik zeg altijd Indiana, maar dat weet ik na, na het voorbereiden van deze uitzending, <laughs> dat dat niet zo is. Het is Idina Menzel met uh, Extraordinary, een nummer van haarzelf. En uh, ja, hartstikke mooi. Daar gaan we even naar luisteren. And you might be married Ja, een mooi nummer van uh, Idina Menzel uh, met Extraordinary. Dus uh, de stemactrice van uh, Elsa uit uh, de Disney-film Frozen. En uh, ja, een mooi nummer toch? Uh, ik vind het een heel mooi nummer, ja. Zeker. En uh, het is ook wel leuk om. Ze is dan dus niet alleen uh, stemactrice. Maar ze heeft daarnaast ook gewoon nog uh, nummers uh, gezongen. En uh, dat vind ik altijd wel erg interessant uh, om dat, dat te zien. Uh, want je hebt vaak natuurlijk uh, zangeressen of zangers die zijn dan zanger van beroep... en die spreken af en toe een stemmetje in... Uh, voor de extra aandacht, zeg maar. Of, nou, hoe moet je dat zeggen? Zeg maar, als je ziet dat bijvoorbeeld Beyoncé... een stem heeft ingesproken... dat je misschien eerder naar die film gaat. Ja, dat zou kunnen. Dan is haar naam eraan verbonden... en dan denk ik zo, ja, oh, ja, dan gaan ze meer kijken. Ja, dat zou en, en dit is misschien precies andersom... want uh, deze uh, artiest is bekend geworden... doordat ze zo'n hoofdrol heeft ingesproken... Ja. en is daarna ook muziek gaan maken... Uh, ja, allemaal super interessant. Maar wat ook nog uh, even goed is om uh, even uh, erbij ja, te halen, dat is de persconferentie. Jij had, ja, jij wilde iets zeggen over de persconferentie? Uh, ja, namelijk uh, gisteravond uh, ik was het eigenlijk een beetje vergeten, maar er was natuurlijk een persconferentie gepland. Een week voor 1 juli, namelijk dat er weer nieuwe versoepelingen ingaan. En uh, dat blijkt uitgebreider dan uh, uh, op voorhand uh, wat gedacht. Voorzien. Dan voorzien. Uh, om te beginnen blijft de norm uh, anderhalve meter afstand houden. Maar wat bijvoorbeeld uh, wel uh, enorm is verbreed... is het maximaal aantal uh, van 100 personen per ja, ruimte. Ja, en je mag ook weer uh, contactsporten doen. Ja. En dat ja. vind ik dan wel weer van het ene niet en het andere wel. Je mag wel contactsporten dus contact, uh, doen. Je mag dus wel uh, dansen samen. Maar dat... Je mag, het moet allemaal weer op anderhalve meter. Ja. Ik, ik heb en... niet zulke lange armen. <laughs> maar nee. ik, ik vind het soms zo moeilijk om. Uh, daar ben ik ook vast van Om mee met elkaar mee. te rijmen. Om dat te rijmen met elkaar. Ja. Je, je mag wel contactsporten uh, uh, doen. Je mag wel met z'n allen in de bus met mondkapjes. Je mag wel weer met honderd mensen in een horecagelegenheid... Maar dat allemaal wel weer op anderhalve meter. Het ene vind ik persoonlijk niet rijmen met het ander. Ik nee. vind het heel moeilijk. En uh, Marja, hoe kijk jij daar bijvoorbeeld naar? Met, uh, uh, ja, je komt natuurlijk ook uit de zorg. Uh, ja. uh, is het, uh, is het uh, gevaarlijk dat ze nu alles loslaten? Nou ja, weet je, ik, voor deze tijd vind ik het wel meevallen. Kijk, de, de zon schijnt toch wel heel veel goeds te doen. Ja. Maar ik hou me hard vast voor de, voor de nazomer. Voor, dat, dat, de, winter. voor het najaar. Ja. ja, dat zei je net ook al. Ja. Jij denkt dat als het zometeen wat kouder, kouder ja. wordt... dat het dan weer uh, ja. massaal gaat. Uh, ja. Ja. Nou ja. Je zit dan toch binnen. De ventilatie in, in ruimtes zijn ja. vaak niet optimaal. echt optimaal. En ook niet in het uh, Nee, Nee, helemaal niet. Daar wordt weinig aan klimaatbeheersing en dergelijke maar, gedaan. Dus. Maar als ik dan zoals vanmorgen op het nieuws zie... die oudere vrouw, uh, die zegt van ja, uh, ik kan helemaal nergens meer heen. Ik zit alleen maar op mijn kamer, ik krijg mijn eten op mijn kamer. Ik ja. kan uh, niet meer lekker door te huis heen lopen, maar, gezamenlijk koffie drinken. Ja. Maar uh, die, die vrouw zegt ook van ja... Uh, nou, ze leven? konden de rug op, zei ja. ze zo, of zoiets. Want uh, ze ging dat gewoon weer doen. Ja. Ja. Zeg, dan leef ik maar twee weken korter. Dat maakt niet uit. Zeg ja. maar, dit is... En het is, ik vind het zo zielig... Als ik zo'n vrouwtje ja. met een verstikte stem... dat ik allemaal hoor zeggen. Ja. Dan maar denk het is ik ook van, in en in triest. Weet je, en... Uh, ja, inderdaad. Van, dan leef je wat korter. Ja. Maar ja... Doodgaan aan corona is ook geen hobby, hoor. Nee, dat is ook, dat is ook dus, geen pretje. Nee, nee, dat lijkt me ook niet. Maar ja, weet je, die ja. mensen verpieteren helemaal. Ja, absoluut. En, ja. en de zorg, ja, die hebben het nu wat, wat makkelijker. Dus Ze krijgen ook een bonus, hè? Ja, we krijgen duizend euro bonus. Maar aan de andere kant is er net een ja. hoofdelijke stemming geweest. En de hele coalitie heeft tegengestemd bij een salarisverhoging. En die ja, duizend euro... Structureel, hè? Ja, structureel. Ja. En die duizend euro bonus. Kijk, mensen hebben natuurlijk heel veel overuren gedraaid. Die worden normaal gesproken niet uitbetaald. Daar krijg je vrije dagen voor. Nu, door corona, wordt het wel uitbetaald. Dus heel veel mensen lopen toeslagen mis. Oh, okay. En wordt dus het ja. salaris okay. van 2020 genomen voor de toeslag van... Ja. 2021. Ja, krijg dus ik dat vraag me weer af ja. of die 1000 euro ja. daarin volgt. En ik, ik weet niet zeker of het, de zorg het nu makkelijker heeft. Want wat een probleem is. Wat ik ook wel een keer in de talkshow voorbij zag komen. Van uh, Diederik Gommers. Dat is nog steeds mijn, uh, mijn persoonlijke held op uh, dit gebied. Maar die, uh, ver, die vertelt dat de reguliere zorg amper aan uh, op gang komt. Ja. Nadat dit allemaal is verminderd. En dat, dat, dat moeten ze ook inzien. Dat moeten ze niet vergeten. Ja, ja dat, weet daar je, dat ook gewoon zie je ook de... op de revalidatieafdeling. Ja. Alle operaties liggen stil. Dus mensen krijgen geen nieuwe heup. Geen nieuwe knieën. Ja, dat, dan wordt dat, het... dat komt niet op gang nu. Moeilijk. Moeilijk. Omdat je ja. dan weer in het oude, oude terugvalt. Wat ja. ik hem hoorde vertellen. Van uh, uh, lang vergaderen over dingen. Wat in de afgelopen periode binnen een paar dagen kon. Dat gaat nu weer gewoon... Uh, ja. Op, het oude, op het oude niveau. Op het oude niveau. Dus ik hoop dat deze periode... ik denk dat we daar met z'n drieën wel over eens zijn... dat het gewoon uh, structureel iets gaat veranderen... aan hoe we de zorg inrichten in Nederland. Mm -hmm. ja. Dat daar gewoon echt... Dit, je kan geen beter voorbeeld hebben dan de afgelopen periode. Het moet echt gewoon beter. Ja, en, en, en dat en, ligt niet aan de mensen die er werken... want die doen ontzettend, ontzettend hun best. Het best. En alleen klappen voor die zorg... Nee. Dat, dat werkt niet, maar ja, als het zoveel rompslomp geeft, omdat ze ja. zoveel... Ja. Ja. ja, nee, het is, uh, het is lastig. Maar wat we, even om goed uh, nieuws te eindigen, uh, de kermishouders, uh, zeg maar, of de uh, mensen die een kermis, uh, wagen hadden, die, uh, zijn, uh, die mogen ook weer blij zijn, want die mogen vanaf 1 juli ook natuurlijk weer uitrijden. Ja. Dus ja. dat is wel heel mooi, dat, uh, ook, uh, die, want die hadden het zeker ook niet makkelijk, omdat ze natuurlijk onder de vergunningplichtige evenementen vielen. En er mo mogen vanaf 1 september, als, het goed is, uh, als ik het goed begrepen heb, ook weer uh, uh, publiek bij de, bij de voetbal, okay, maar ze ja. mogen niet zingen. Nee. nee, inderdaad. En niet juichen. Nee, ook niet. Nee. Ja, en ook oh. niet. Uh, er zijn wel weer kerkdiensten toegestaan... maar dan is het zingen alleen ook... Het, even, uh, alleen ja. het God koor zingen mag de zingen. De ja. Ja, ja, ja, ja. Maar uh, we gaan even door... want uh, ondertussen is er natuurlijk ook gewoon... een nummer uh, uh, al aangevraagd. Ja, oh ja, ik heb een hele leuke. Het is volgens mij weer... ik mocht er niks van weten. Nee, jij mag er niks van weten. Uh, de Rick, uh, die vraagt een plaat aan... en ik vind hem zelf een heel mooi nummer... En uh, dat, uh, dat nummer heet You'll be in my heart. En dat uh, vraagt je aan voor de liefste en leukste jongen van de wereld. Ik hou ongelooflijk veel van hem. Ik ga hem. Uh, ik ga hem welke nummer daar? Uh, staat er ja, klaar? You'll be in my heart. Uh, ja, dan moet je even op die drukken, inderdaad. En dan ga ik ja, dat doen. Dan gaan we, nu gaat hij spelen, ja. We gaan luisteren. Heel formeel voor uh, voor jou mij denk ik. Jelmer. Nou, hartstikke. Is dit lief of is dit lief? Wordt steeds liever. Stop we'll Just take my hand. Hold it tight. I love it if you think that all around. Phil Collins, met You'll Be in My Heart. Door uh, speciaal uh, iemand uh, aangevraagd. Zijn. Ja, voor je, speciaal voor jou. Ja, speciaal Zo voor jou. Zo lief dit. Um, Echt. <laughs> um, even kijken. Um, ontzettend mooi nummer. Uh, You'll Be in My Heart. Al een prachtig nummer, natuurlijk uit de film Tarzan. Uh, daar is hij uh, ook in gebruikt, vooral ook in de musical. Die heb ik zelf ook gezien. Uh, Alweer een hele tijd terug was dat. Toen was ik nog heel klein. Maar dat was al zo indrukwekkend. Die, heb jij Tarzan uh, gezien? Tuurlijk heb ik Tarzan gezien. Ja, Wie iedereen. Niet Wat gezien. is het ook van <laughs> vraag hè? <Ja>. Heb <laughs> je Tarzan niet gezien? En uh, vooral ook door de muziek. Uh, en dit is een uh, hele speciale en bijzondere uit. Uh, die zeker vaker gedraaid mag worden. You'll be in my heart. Uh, we gaan door naar het nieuws. Want uh, die staat altijd gepland rond dit. Uh, Tijdstip van vijf en half twee. Ik bedenk maar gewoon een tijdstip. Maar, uh, maar wat. Lucy, wat heb je voor ons nou, in ik, petto? ik vond dit wel leuk. Het is grote drukte richting Zandvoort. Er okay. staat nu al zes kilometer. Mm -hmm. Er wordt vandaag ook weer grote drukte verwacht op het strand. Het was gisteren ook al zo druk. Ik ja. kon bijna mm -hmm. niet terug uh, vanuit Haarlem. Donderdagochtend okay. is het dan een stuk drukker dan normaal. De toegangswegen slippen sinds negen uur. Al ja, dicht. gewoon de ouderwetse files, zeg maar. Ja, ondanks waarschuwingen de stranden vandaag te mijden. Okay. Bij de afslag naar de N201 is het momenteel druk. op de boer ja. Ook op de boulevard Zandvoort is het aansluiten in de ja. rij. Er staat nu een file van 4 kilometer bij de aansluiting met de N206. Ja. Wat een kwartier extra reistijd mm -hmm. oplevert naar het strand. Uh, daar heb ik dan wel een dingetje mee. Het valt nu natuurlijk op, hè. Misschien, want anders was het. Uh, vorig jaar was het misschien geen nieuwsbericht geweest. Want er staan altijd met mooi weer files naar Zandvoort. En uh, inderdaad, waarschuwingen. Om uh, de drukte te vermijden. Dat, dat geldt ook nog steeds. Maar denk je ook dat het drukker is. omdat er uh, minder parkeerplaatsen openstaan? Of zijn wel alle parkeerplaatsen open? Volgens mij zijn alle parkeerplaatsen ja, open. En, dus uh, dan is het gewoon druk. Het is dus, gewoon lekker. Iedereen wil na de lockdown. Uh, gewoon lekker uh, het strand op. Ja. En, uh, door de versoepelingen zullen de mensen denken: van ja, we gaan, we kunnen weer. Ja. Maar ja, toch In wordt er geadviseerd. Het, huh? het dorp is het ook heel druk met verkeerplaatsen. Ja. Ik kan mijn auto niet van de van mijn plek afhalen, want dan is hij kwijt. Ik ben je hem graag kwijt. Ja, dus ik denk dat... Uh, maar ik wilde wel benadrukken dat ze toch wel moeten proberen... om die anderhalve meter in acht te nemen. Ja. Want dat is nog steeds wel het dat is advies. Daar laten we dat ja. dan... En uh, wat ze zeiden is, ook als je natuurlijk met een groep komt... van mensen waar je niet vaak mee bent of zo... Uh, let dan ook op de afstand... Uh, maar ja, ik weet dat het moeilijk is en dat er ook heel veel mensen hun bedenkingen hebben. Maar er zijn ook heel veel mensen die er angstig voor zijn. Ja. En voor die mensen moet je gewoon uh, respect hebben en zeggen: van oké, okay, we hebben de afgelopen wou, wou maanden. We een meter afstand. hebben we de afgelopen maanden al heel goed gedaan, anders waren we zeker hier niet op dit moment. Op dit punt bedoel ik, uh, in, de, in de curve. Maar uh, we hadden ook nog uh, afgelopen week schepen voor de Zandvoortse kust. Ja, dat, dat was natuurlijk ontzettend mooi gezicht. Want iedereen zei, een mooi gezicht. Die zonsondergang, die, die, die vrachtschepen ja. uh, voor de kust. Een uh, mooi gezicht. Maar dat heeft gewoon een oorzaak. Uh, die schepen, die liggen daar sinds enige tijd uh, liggen ze daar, uh, te wachten. De, volgens de Amsterdamse havendienst is er daar inderdaad sprake van een file... ...die het gevolg is van een combinatie van factoren... ...die indirect voortvloeien uit de coronacrisis. Okay. Op internet staan berichten dat de schepen werkloos zijn... ...als gevolg van de stilgevallen wereldhandel. Maar er is meer aan de hand. Olietankers en ook bulkcarriers gaan in de regel op weg... ...nog voordat de lading is verkocht. Yes. De tankers die nu voor de kust liggen... ...kunnen in principe hun lading wel kwijt... Maar niet voor de gewenste prijs. Dus, dus daarom, en daarom liggen ja, ze daar. Het is, een dus, mooi, het is wel een mooi gezicht, maar het heeft een wat een, uh, minder een, leuke... Een leuke oorzaak. Voor. Ja. Dus voor de Noord- en Zuid-Hollandse kust... liggen inmiddels acht clusters met vooral wachtende tankers. In tegenstelling tot bulk carriers... hebben tankers het voordeel dat aardolie... vele miljoenen jaren oud is... en dus voorlopig niet zal bederven. Dat is dan weer een handigheid. Ja. <laughs> Bedrijven die offshore service verlenen hebben inmiddels hun handen vol aan het bevoorraden... en andere hand- en spandiensten. Ja. Dus ja, het is een mooi gezicht, maar het, heeft geen, uh, het is niet echt een uh, uh -huh. mooie oorzaak. Nee, inderdaad. Uh, ja, de, de, dat, dat uh, krijg je dan ook, hè, dat die schepen inderdaad... want die zijn natuurlijk lang onderweg. En uh, als ze er eenmaal zijn, is het misschien de vraag weer anders van de ja. producten. Ja. Dus uh, dat maakt het lastig, inderdaad. Uh, we gaan zo meteen nog veel meer opvallend nieuws uh, bespreken... Natuurlijk, Maar wat ook onderdeel blijft van de radio is muziek. En dit nummer is aangevraagd door Ruud Paap via Facebook. Brother in Arms is ook een aantal jaar geleden een nummer, een film van gemaakt. Want dat is natuurlijk de aanleiding, maar is altijd al een single geweest van de Dire Straits. En daar gaan we even naar luisteren. Brother in Arms, hier bij ZFM Lunchroom. These mist-covered mountains are home now for me. But my room is the lone. Brother in Arms van de Dire Straits. Ook uh, een nummer dat is aangevraagd speciaal voor deze uitzending van film en muziek. En uh, ja, de Dire Straits, uh, luister jij daar ook wel eens naar uh, jullie? Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Wat, is, wat is jullie favoriete goed. nummer? Van hem? Die je net gebruikt hebt. Ja? Uh, <laughs> ja, <laughs> ja, dat is een mooi, een mooi nummer ook weer uh, over uh, verbinding natuurlijk... Uh, en uh, ja, een, een nummer met een boodschap is uh, altijd uh, mooi. Uh, wat mij dan nog even opviel, uh, is namelijk een, iets uh, wat ik op nu.nl tegenkwam afgelopen week. En dat is dat uh, een man in Luik, dat is in België, een berg aan Nederland, voor Nederland bestemde pakketjes vindt. Gewoon midden ergens uh, in, uh, die, yeah. in die stad. En de website waar die uh, pakketjes, pakketjes vandaan besteld, kwamen dat is de AliExpress. Ja, mijn pakketje zit er ook tussen. Echt, weet je dat? Volgens mij wel. Ja, ja, ja. ja. Dan, uh, ik, ik weet niet, uh, we hebben allemaal natuurlijk misschien wel eens iets op AliExpress besteld. En dan denk je, waar blijft mijn pakketje nou? Nou, misschien ligt hij nou, nu ergens echt, tussen die hoop In Luik ligt hij dus. ja Ook daarheen. Ja, misschien... Uh, ja, of, of als u toch nog kans wil maken op uw pakketje... misschien even een doorgeef, Luik, maar dat... Ja, uh, nou, als, als uh, er iemand naartoe gaat om zijn pakketje op te halen... neemt die van mij dan ook gelijk mee. Ja, ja dat is wel handig. Uh, in Luik uh, liggen die pakketjes nu. zijn zijn inmiddels uh, waarschijnlijk alweer opgeruimd. Maar dus uh, iets uh, opmerkelijks uh, uh, deze week dat uh, mij opviel. En uh, om dan even door te gaan naar muziek... want uh, die kwam ik ook tegen ter voorbereiding aan deze uh, uitzending... Uh, uit de film De Terugkeer. En dat is uh, een nummer dat is uitgebracht in aanloop... naar de 4 en 5 mei viering van vorig jaar. Namelijk dat vier Nederlandse artiesten... waaronder rappen, rappers Snelle uh, en ook firstman uh, op campagne gingen voor uh, een gesprek met veteranen. En de bijzondere en soms heftige verhalen van uh, veteranen... vormden de inspiratie voor de vier nummers... die zij in totaal hebben uitgebracht... in het album EP De, Krucht, uh, de Terugkeer... Uh, ja, het zijn vier inspirerende en krachtige nummers geworden. En daarvan gaan we er nu eentje luisteren. Het is dus een samenwerking uh, met onder andere Snelle die we ook uh, wel kennen van mij. Uh, die draai ik wel vaker. Het doel van het Veteraneninstituut is trouwens uh, meer erkenning en waardering voor de veteranen... die voor ons land hebben gestreden en voor onze vrijheid. En uh, dus met uh, de 75 jaar vrijheid met dit jaar in gedachten draaien we dit nummer... Samen. Ik heb daarvoor altijd willen blijven met ze. En ik twijfel of we ooit betere tijden kennen. We blijven relativeren, niet overdrijven met ze. En ik wil niet eens dat mensen het begrijpen met ze. Die druk te maken is ik word stil van ze. We hielden en heel weinig zorgen over. Ik moet nog steeds wennen aan geschreeuw van je. Maar lach je samen als laatst is het oor verdoven. Weinig dingen die me nu nog raken. Ook al spreken we nu minder, ik sta altijd naast je. Want ik ging door de hel op aarde, maar we gingen samen. Niet alleen herinneringen daar begraven. Ik denk nog elke dag aan toen al is het jaren later. Want ik ging door de hel op aarde, maar we gingen samen met mijn kameraden. Samen, samen, samen, samen voor. Ja, we gingen samen. We gingen samen door de hel op de aarde, nu vertellen we de verhalen Ze stellen dezelfde vragen, maar niemand die gaat het snappen als zij En nu is iedereen verkast met de tijd En mijn broeders in het veld, niets zit vaster aan mij Ik heb je al een tijd niet gesproken Ik heb je al een tijd niet gezien Ik heb nog steeds alles voor je over Het is nog steeds één taak, één team Weinig dingen die me nu nog raken Ook al spreken we nu minder, ik sta altijd naast je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 Soms dan denk ik terug aan die jaren, zing uit volle borst hazes Emotieloos doorgaan, ik smacht naar wat traan Er is zoveel moois hier, maar niets kan even Wij zijn broeders voor het leven, wij zijn veteranen Weinig dingen die me nu nog raken dan spreken we nu minder, ik sta altijd Want ik ging door de hel op aarde, maar we gingen samen Niet alleen herinneringen daar begraven Ik denk nog elke dag aan toen, dan is het jaren later ik ging door de hel op aarde Maar we gingen samen met mijn kameraden Ja, en hoe mooier is het om via een nummer zo'n boodschap, uh, via muziek... een mooie boodschap over te brengen aan onze veteranen. Een uh, nummer gezongen door een groep jonge artiesten, want dat zijn de toekomst. En uh, dan mag het verleden zeker niet vergeten worden. En uh, met muziek is dat een mooie manier om uh, dat te gedenken. Ja. Zeker. Uh, wij gaan uh, even door naar het nieuws uh, uit de Zandvoedse Courant van deze week. Want die ligt natuurlijk ook weer voor ons op tafel, tenminste voor onze uh, nieuws, uh, nieuws... Hoe zullen we het noemen? Ik heb er bijna een nieuwsjager, maar die is dus al, uh, die is al vergeven. Oh, die nou, ik ga erover nadenken. Ja. <laughs> ik ga erover nadenken. Er is een heel leuk uh, iets op het uh, Korodek terrein. Oh, ja. Daar wordt, uh, dat wordt een bloemenparadijs. Afgelopen maandag ja. Spaarne landen met een groep vrijwilligers het hele terrein in... met wilde bloemen, bloem en graszaad wilde bloemen helpen bijen en insecten... waardoor de biodiversiteit wordt versterkt. De natuur mag de komende maanden lekker aan gang gaan... zodat er eind augustus een veld is dat bruist van het leven... en bloemende bloemetjes. Ja. Het is fantastisch dat de gemeente Zandvoort, Spaarnelanden en de Kei... gelijk enthousiast waren over mijn plan... om het voormalig Corrodiks-terrein in te zaaien. Super ook dat er meteen vrijwilligers stonden te trappelen om te helpen. Vele handen maken licht werk. Bedankt allemaal. Aldus initiatiefneemster Jolanda Meijer. En de gemeente staat open voor meer van, voor meer van dit soort ideeën. Ja. Dus heeft u ook een goed idee, dan kunt u dat indienen via de gemeente. term goed idee. Nou, dat, dat vind ik nou een goed idee. Dat toch? vind ik ook een supergoed idee. Ja. En ik denk dat er heel veel mensen zijn ja, die, met uh, heel ja. Heel veel goede ideeën. Nou, ik zou zeggen, ga naar ja, wat... www.zandvoort.nl met de zoekterm goed idee. En uh, ja, dat is zeker een goed idee om uh, gewoon je buurt gezelliger te maken. maken. En dat op is... deze manier wordt het ook toegankelijker gemaakt, denk ja. ik. En misschien hebben die mensen dan ook een goed idee wat ze doen. Wat ze kunnen doen tegen wild uh, kamperen. Wild kamperen. Want dat is de laatste tijd uh, wordt er weer flink wild gekampeerd. Ja, geen wilde bloemen, maar wild kampeerders. <laughs> Met name in Zuid, op de parkeerstroken aan de Franswaalstraat... Oh, ja. en op de parkeerplaats De Zuid... staan regelmatig campers of tenten opgesteld. Het betekent voor de om omwonenden veel overlast. Niet in de laatste plaats, omdat het duingebied wordt gebruikt als openbaar toilet. Dat is wel heel wat anders dan bloemetjes. Ja, Ook inderdaad. het zwerfafval neemt zichtbaar toe. En met een mooie zomer in het vooruitzicht zou het fijn zijn... als de handhaving er meer en extra aandacht aan, aan zou geven. Ja, dat is wel heel vervelend, vooral voor de omwonenden. Ja. En, als je, en er zijn ook heel veel mensen die hun hond daaruit laten. Ja, dus als er dan ineens iemand staat te kamperen, dan is dat... Uh... Nou ja, dat, dat kamperen, dat is dan vervelend. Maar de bijkomstigheden van openbaar toilet in Duin... dat vind ik dus ja. wel, toch ja. wel te ver gaan. Nee, inderdaad. Dat is, uh, dat is niet uh, de bedoeling. Nee, uh. Dus als iemand... Nou, misschien is daar dan een... Als, ja, dat wild uh, kamperen mag natuurlijk niet. Nee. Maar ja, het wordt toch gedaan. Dus misschien is dan... Misschien kan je daar. Openbaar toilet die, Hoe noem je die dingen? Di uh, Dixie's. Ja. Nee, Dixie's. Dixie's. Ja, ja, maar dan, dan moedig je het juist misschien aan. Ja, ik zou ja, er ook gewoon dus een hele, hele mooie hoge bloemen... met een beetje prikkels gewoon neer kunnen zetten. Misschien en dan, kunnen ze daar uh, ook bloem gaan taaien. Ja, gewoon iets moois van maken dat het... Uh, nee, ik denk dat ze er gewoon maar handhaving op, op af moeten sturen. Ja, dat, uh, dat, daar niet. komen we altijd op uit, uh, yes. denk ik. Uh. Uh, het volgende nummer dat we hebben klaarstaan dat komt uit de film Dirty Dancing. Ik denk dat we die allemaal wel kennen. Zo so dirty. <laughs> Uh, heb je, jullie hebben die film vast ook meerdere keren gezien. Ja, ik ga hem van de w, vol, volgende maand. Komt hij komt weer op hij tv. Komt, uh, hij komt op tv volgens mij op rtl7. RTL, ja, rtl8 denk ik. Of 8. Ja, ja. rtl7 is voor de mannelijke. mannen. mannen, senden, mannen. Ja. Oh ja. Okay. Ja, ja, ja, Dit is echt voor vrouwen. Ja. <laughs> ja. <laughs> ik, weet fout, ik weet fouten zit te doen. Maar uh, in ieder geval uh, een uh, nummer uit Dirty Dancing. Gezongen door uh, Patrick uh, Swayze. Swayze. Patrick Swayze. Uh, She's Like the Wind. Een mooi nummer. Uh, en die zal niet in deze uitzending zijn uh, zonder mijn moeder. Want die houdt ook erg van die film. Uh, dus uh, hier komt het nummer She's Like the Wind. En geniet ervan. En we doen She's like the wind. Through my tree.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 Can't look in the Tryna make our choices Stop the Girl uh, van uh, Bebe Rexha uit de, de Disney film Maleficent 2. Uh, natuurlijk geïnspireerd door het sprookje van een Roosje. En daar is dan uiteindelijk een, een, een echte versie of een live action heet dat dan. Zoals ze ook met de Lion King hebben gedaan uh, van gemaakt. En daarvoor hoorde je natuurlijk het nummer She's Like the Wind van uh, Dirty Dancing. En uh, ja, pa Patrick Swayze heeft nog meer uh, mooie nummers gemaakt. Maar dat weten jullie vast ook. Yeah. Hij heeft nog een heel mooi nummer gemaakt. Ik weet ik kan ze zo gauw op de titel komen. Maar ik weet, ja... Hij en ook vindt, een mooie films natuurlijk. Ja, de, zijn films zijn wereldberoemd. Ja, maar dat, is, uh, dat blijft zeker niet uh, onopgemerkt. Maar Lucie, uh, uh, jij hebt een tip uh, als nou, je vanavond ik, nog iets zoekt om te eten. Ja, ik vroeg me af wat zelf ik vanavond nou weer eens eten. Dus ik denk, nou, ik ga me even zoeken. Mm -hmm. En toen kwam ik uit bij een iets... Ja, ik denk ja, dat, ziet er goed, dat ziet er lekker uit. Dat is een uh, pasta met witlof en spetjes. Oké. Okay. En uh, wat heb je daarvoor nodig? Nou, het is eigenlijk voor twee personen, maar dan, als je voor meer, dan maak je wat, wat meer. Ja. is dus 150 gram pasta en dan vier stronkjes witlof. 125 gram spetjes. 100 gram kruidenroomkaas. 1 ui. 50 gram rucola en een snufje peper. Kook de pasta volgens de bereidingswijze op het pak. Snijd 1 à 2 centimeter van de onderkant van de witlof. Verwijder daarna de kern van de stronkjes, want dat is het bittere gedeelte. Oh ja. Snijd de witlof in stukjes. Snipper de ui, bak de ui en spekjes circa 5 minuten... totdat de spekjes een beetje bruin zijn. Voeg dan de witlof toe... En Loopt het water al je ja, uit de mond? Ja, het klinkt oh, allemaal okay. super lekker. Voeg dan de witte toe. Ik ruik toe de geur ook al van de spinazie. En bak dit een paar <laughs> minuten mee. Voeg daarna de kruidenroomkaas toe en als dit is gesmolten mag het vuur uit. Meng de pasta door de saus en serveer met wat rucola en een snufje zwarte peet, peper. Eet smakelijk zou ik zeggen. Nou, zeker. En uh, is het ook iets wat je zelf zou uh, proberen? Ik ga het echt zelf doen vanavond. Ja hoor. Ja, lekker, lekker. en simpel. Ja. Zo, uh, zo dus ik weet het wat thuis. ik eet vanavond. Ja, en uh, pasta is sowieso wel een ook van mijn favorieten. Uh, Marja, wat vind jij lekker om te eten? Ik, ik lust absoluut geen pasta. Nee? Nee? nee. Oh, dus uh, bij dit recept... Uh... Nee. Nee? Nee, echt ik oh, niet. Niet pasta. Hoor. Okay, uh, nou, niet voor Marja dus. Je nee. komt niet mee eten vanavond. Ik kom niet mee eten. Nee, nee slaap. Andere keer. Zoeken we wat keer. uit wat jij lekker vindt. Ah, ja, ik, ik heb wel mijn recepten voor vanavond. Oké, okay. okay, dan uh, helemaal goed. Uh, we gaan uh, richting het einde van dit eerste uur van ZFM Lunchroom alweer. Op deze zonnige 25 juni. Het tweede uur staat ons nog veel meer uh, mooie muziek uh, te wachten. En verhalen achter de films... Uh, Komen we zeker ook aan bod. Natuurlijk afgewisseld met uh, de, het laatste nieuws. Uh, opmerkelijk nieuws. Dingen die we opvielen. We gaan er gewoon uh, ook uh, net zo'n geslaagd uur van maken. Het komende uur als afgelopen uur het nummer dat ik klaar heb staan. Dat is een uh, nummer uit uh, uh, de animatiefilm Frozen. Dit is de Nederlandse versie. Nummer Laat het los van Willemijn Verkijk. Uh, prachtig nummer, uh, wat ook weer een mooie boodschap met zich meebrengt. Um, uh, ja, van je moet soms misschien en daar wil ik jullie ook even vragen misschien iets loslaten om het nieuwe weer uh, voor nieuwe dingen open te uh, kunnen staan. Ja. Snap je die dan? Ja, die snap ja. ik wel. Ja. <laughs> nee, dat ja. is uh, hartstikke mooi. Maar het loslaten is moeilijk hoor. Zeker. En dan uh, in ieder geval, wat, wat ik altijd mooi vind aan Disney films is dat ze zeker ook natuurlijk met hun uh, nieuwsberichten, uh, of nee, nieuwsberichten, wat zeg ik nou weer? Met hun nummers. altijd een bepaalde boodschap over laten brengen, die veel, br vaak veel breder is. dan, uh, dan je uh, alvorens denkt. En uh, daarom, uh, dit nummer. van uh, ook weer een Disney-film, want uh, die zit vol met mooie boodschappen. Willemijn Verkijk met Laat het Los. Is vanaf nu mijn koninkrijk Van de storm die in mij woedt, Had tot nu toe niemand weet Het werd mij te veel Hoe ik mijn best ook deed Laat niemand toe, spreek niemand aan Wees gehoorzaam en ga hier niet vandaan Voel niets, doe niets, dat iets verraadt. Het is nu te laat. Laat het los, laat het gaan. Het om, ja, dat moet. Laat het los, laat het gaan. Of fout geldt hier voor mij